In de voorrondes van de Europa League is Ado Den Haag uitgeschakeld. De Hagenaars wonnen thuis wel met 1-0 van Omonia Nicosia... maar dat was niet genoeg na de 3-0 nederlaag van vorige week op Cyprus. Het enige doelpunt werd vanavond kort naar rust gemaakt door de Rijk. Ook AZ speelt in de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League. De uitwedstrijd tegen het Tsjechische FK Jablonec is nog bezig.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 Radio 1. Langs de lijn met Jack van Gelder. Goedenavond, een uitzending Bordevol Voetbal, want er wordt Europees gevoetbald en de Eredivisie begint morgen. Feyenoord mag dan het spits afbijten tegen stadsgenoot Excelsior. Twee voormalige Excelsior-spelers dromen van hun Eredivisie-debuut in het shirt van Feyenoord. Ja, af en toe dan dringt het je door dat uh, ja, je in de Kuip staat en uh, dat je de aanvaller van Feyenoord bent. Toen ik nog jong was heb ik, uh, heb ik onder de Feyenoord dek, uh, dekbed geslapen en mijn kussen was. Uh, was uh, ook van Feyenoord. Uh. Straks hoort u wie dit het zijn. En dan ook Feyenoord-trainer Ronald Koeman. Voor ook nog een andere trainer, namelijk John van der Brom. En wacht zondag een heet middagje, want dan gaat hij met Vitesse op bezoek bij zijn oude club ADO. En hij heeft dan de beschikking over de net aangetrokken Nicky Hofs. Maar daar komen, als het aan hem ligt, nog wel wat spelers bij. Als je snel optelt, dan uh, iedere positie of iedere linie, twee erbij. Dan, dan kom je al snel tot zes. En uh, dat, uh, dat, uh, daar zijn we mee bezig. Zometeen meer over de mogelijke transfers en over Van der Broms terugkeer naar Den Haag. Er is nog meer Eredivisie. In de afscheidswedstrijd van Edwin van der Sar gisteren viel vooral, vooral één speler op bij Ajax. Namelijk Dirk Boerichter. Hij maakte het laatste doelpunt tegen Van der Sar. En tussen de wereldsterren keek hij zijn ogen uit. Ik moet zeggen, het went wel sneller. Ja. Maar uh, je hebt wel gelijk inderdaad. Uh, kijk, dit soort mensen ken ik alleen van televisie en, en foto's en wat ik wat allemaal nog meer. En nu sta ik er gewoon tegen te voetballen. En dat is gewoon, ja, dat is wel leuk. Straks een reportage over deze Ajax-aankoop. En zoals gezegd wordt er Europees gevoetbald. Adu Den Haag is zelfs al klaar en klaar ook voor dit seizoen met Europa League. Na de 3-0-nederlaag tegen Omonia Nicosia op Cyprus... werden ze juist 1-0 in het eigen stadion en dat was dus te weinig. Straks Ronald van der Geer over die wedstrijd en dan ook de reacties. Er is nog één Nederlandse ploeg op dit moment uh, aan het spelen... namelijk in Tsjechië. De Jablonec speelt tegen AZ. Jeroen Elsov, wat is de stand? staat 1-1 in de 82e minuut. AZ heeft lang op voorsprong gestaan na een goal van Benschop vlak voor rust. Maar een paar minuten terug, twee om precies te zijn, was het Lutschka. Een ingestudeerde hoekschop van de Tsjechen. Het terugleggen van de man vanaf de rechterkant. En Lutschka kon vrij uithalen vanaf een meter of 18. En de uitblinker bij AZ Esteban, die er nu ook een bal uithaalt, was dit keer kansloos. De bal vloog snoeihard in de benedenhoek. En dus 1-1 maakt voor AZ natuurlijk niet zo heel veel uit na die goal van Benschop. Moesten de Tsjechen Jablonets er vier maken? Nu dus nog drie. En daar hebben ze nog zeven minuten de tijd voor. Nou, dat lijkt me sterk dat dat gaat lukken. Het is sowieso na die goal van Benschop in de tweede helft. meer een oefenwedstrijd geworden dan een serieuze wedstrijd. Het ligt aan beide kanten volledig open. Er gaat vooral veel fout. Het had eigenlijk ook 6-6 zes, zes of 7-7 zeven, zeven kunnen staan. Zoveel kansen werden er aan beide kanten gemist. Ortiz bijvoorbeeld voor AZ. Martens tot twee keer toe op aangeven van Gutmansson en Benschop en Boymans. Zij uh, hielpen de mooiste kansen zeep. Maar aan de andere kant er veel kansen waren voor Jablonec. Vooral voor de spits, de topscorer van Tsjechië Tsjechië vorig seizoen. La Fata die een paar keer goed doorkwam. Oog en oog met Esteban tot twee keer toe. Maar zoals gezegd, Esteban een uitstekende doelman vanavond voor AZ. En eigenlijk ook sowieso een uitstekende doelman. Met de problemen die AZ heeft met Romero. Dat wordt waarschijnlijk niets meer zoals we voor Beek moeten geloven. Heeft AZ met Esteban. Een uitstekende opvolger in huis, dat is vanavond wel duidelijk geworden. Een minuut of zeven nog, de stand in Tsjechië 1-1. Jeroen, we wel enig lawaai op de achtergrond, maar het is lang niet uitverkocht, hè? Nee, het is, er passen er zo'n 6200 in hier in Noord-Tsjechië. Ik denk dat er 33 3400 zitten... Dat is overigens het gemiddelde aantal toeschouwers van Nets, meestal bij thuiswedstrijden. Het is lang niet altijd uitverkocht, behalve in de echte toppers in de Tsjechische competitie. Maar kennelijk zijn de mensen hier in noord tsjechië niet echt warm gelopen voor deze wedstrijd tegen AZ. En dat zal misschien ook te maken hebben met die uitslag vorige week. 2-0 was natuurlijk al voor AZ een uitstekende uitgangspositie. Het is echt een nuttige oefenwedstrijd tussen aanhalingstekens. Aanstaande zondag AZ-PSV, meteen een kraker. Is dit AZ er klaar voor? Nou, zoals ze vanavond spelen vind ik zeker niet. Uh, zoals gezegd, ze hebben ook veel kansen weggegeven en veel kansen gemist. Ja, je kijkt toch naar de posities die, die nieuw zijn bij AZ vooral. En dan uh, kijk je bijvoorbeeld naar Boymans die in de spit staat omdat Elterdoor er nog niet bij is vanavond. Uh, van, uh, de Amerikaan die gehaald is, had last van een hamstringblessure de laatste weken, Is wel mee naar Tsjechië, maar zit op de tribune. Ik weet ook niet of hij fit genoeg is om bijvoorbeeld tegen PSV een hele wedstrijd te spelen. Maar ik vind als je naar Bormans kijkt, dat je nog wel aan hem duidelijk ziet. Dat hij qua niveau nog erg moet wennen. Vooral in de combinatie komt hij tekort. En ook uh, zijn sterke punt bij VVV. Het afronden komt er bij AZ in deze wedstrijd. En vorige week eigenlijk ook nog niet echt uit. Wat wel uh, een opvallend goed punt is achterin bij AZ. Is Viergever. Dat is de opvolger van Moreno. Die vertrokken is naar Espanyol. Die is natuurlijk ook jong. Die doet het echt uitstekend. Samen met Zander daar achterin. Ze geven dus wel vandaag veel weg. Maar je ziet vooral in de duels wel dat Viergever uh, erg sterk is. Ja, is AZ er klaar voor? Ze hebben een aardige Ploeg, maar ik vind vooral dat ze voorin nog wel het een en ander uh, tekort komen in de afronding. Ja, en Eltendoor, als hij er nu bij is, zou je zeggen, dan zou hij er zondag uh, niet bij zijn. Want normaal gesproken, als je herstellende bent, dan zou je ontzettend veel arbeid kunnen verrichten in Alkmaar, lijkt me. Ja, en uh, hij heeft dus, ja, hij heeft, uh, afgelopen dinsdag of maandagavond, denk ik, met de Jong AZ uh, gespeeld. Dat ging goed met zijn hamstring. Hij is dus meegegaan om met de groep te kunnen trainen. Ja, ik denk dat het sowieso uitgesloten is dat hij een hele wedstrijd zou kunnen spelen tegen PSV. En uh, ook gezien het feit dat hij, ja, dat zou dan gelijk zijn eerste wedstrijd in dit team worden. Ik denk uh, misschien een invalbeurt, maar je weet het met Verbeek nooit. Nee. Probeer jij straks nog in de te komen gert Verbeek uh, voor ons uh, te krijgen? Ik ga mijn uiterste best doen, maar ik weet niet of het gaat lukken. Oké, okay, succes. Zoete klanken van een band, vernoemd naar het Valeriusplein in Amsterdam. Twee neven en een beste vriend, Valerius met She Does It Know. En wij gaan naar Sportkort. Sportkort. Robin Haas heeft de halve finale gehaald van het graveltoernooi in Kietzbuil. Eerst won hij zijn gisteren afgebroken partij tegen Filiaciano Lopez uit Spanje met 6-3 in de derde set. En vervolgens was hij ook nog in twee sets ruimte sterk voor de Italiaan Andrea Seppi. De Slovaak Peter Sagan heeft na de vierde ook de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. Hij heeft in het algemeen klassement nu 15 seconden voorsprong op Marco Marcato van Vacan Soleil. En Joaquim Rodriguez heeft de tweede rit van de ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Spanjaard had op de finish drie seconden voorsprong op zijn landgenoot Daniel Moreno. En zeven op Samuel Sanchez, ook uit Spanje. In het algemeen klassement leidt Rodriguez met zeven seconden voorsprong op Sanchez. En Matty Breschel van de Rabobank heeft de leiding in de ronde van Denemarken gepakt. De tweede plaats achter de Fransman Rémi Cussin was genoeg. Hij heeft vier seconden voorsprong op Sacha Modelo uit Italië. En Wienerspo wielersponsor HTC houdt er na dit jaar mee op. De ploeg krijgt voor het komend seizoen niet voldoende sponsorgeld binnen. En de renners is gezegd dat ze op zoek mogen naar een andere ploeg. Maar Cavendish is de bekendste van hen. En de Nederlandse hockeyvrouwen, die hebben het steeds moeilijk tegen Engeland. Gisteren werd er met 3-1 verloren. Ik moet zeggen gisteren met 4-2. Vandaag met 3-1 enige doelpunt kwam van Kim Lammers. En de mannen deden het dan merkelijk beter. Die oefenden ook en wonnen wel in Amstelveen met 5-2 van Argentinië. We gaan weer voetballen en we kijken of uh, AZ stand houdt in Tsjechië. Jeroen. In ieder geval over twee wedstrijden gaat dat lukken. 1-1 is de stand. De 90 minuten zitten erop en kennelijk heeft de vierde man of in ieder geval de scheidsrechter nog zin in, want het extra bord met de tijd, de blessuretijd erop is zojuist omhoog gegaan. Vijf minuten komen er nog bij hier in Tsjechië met die 1-1 stand. Vijf minuten heeft Jablonets dus nog om drie doelpunten te maken. Als dat lukt, dan eet ik mijn headset op en uh, AZ is op dit geld moment. Voor over, wat zeg je? Ik heb er geld voor over als we dat. Ja, dan hoeveel, hoeveel dan. <laughs> en als AZ nu de kans krijgt aan de andere kant via Martens. Dan zou het helemaal een onzinnige zaak worden. Een wetenschap die ik helemaal aandurf. Maar Martens die probeert nog een mannetje extra uit te kappen. Dat lukt niet. En dus is die kans verkeken weer een gemiste kans gezien. Een paar minuten terug. Weer een gemiste kans voor AZ. Het was Valkenburg, de invaller. Die helemaal vrij voor het doel kwam. Eigenlijk moest scoren, want de hoek was en lag voor het uitzoeken. Maar de kopbal over de kruising. De doelman stond erbij en keek ernaar. En dus nog altijd 1-1. Ja, ik zei het eerder al, Jack. Het had echt ook 8-8 of 7-7 kunnen staan. Ja, zo daar veel daar lijkt het ook op. En Jeroen, wij noemden dat vroeger bij basketbal pleintjes. Basketball. Gewoon de ene scoren en dan weer aan de andere kant proberen de andere zo snel mogelijk te scoren. AZ heeft geen controle. Nee, totaal niet. Kijk, die, die Tsjechen die zijn uh, eigenlijk al uh, de hele tweede helft bezig met aanvallen. Doen dat opportunistisch met veel mensen naar voren en een hoop geren en gedraaf. Maar er vallen aan de andere kant heel erg veel gaten. En AZ heeft uh, in de counter zo verschrikkelijk veel mogelijkheden gehad. En dat op een zeer amateuristische wijze omzeep geholpen. Een aantal keer de grootste kans was er. Uh, een minuut of tien in de tweede helft. De doelman van uh, Jablonet Split die schoof de bal zomaar in de voeten van Boymans. Boymans nog heel erg sociaal. Geeft hem af. Benschop. Benschop kan hem teruggeven aan Boymans. Daarnaast staat Martens ook Die staan vrij voor het doel om de bal in te tikken. Maar Benschop, gewoon als een soort blindpaard, denkt rammen die bal en ramt hem huishoog over. En zo heb ik nog wel drie of vier of vijf kansen gezien. Overigens aan beide kanten. Maar bij AZ is het vaak zo dat Esteban goed kipt en in de weg staat. En bij Jablonets is het vaak zo dat AZ gewoon de kans om zeep helpt waar ze erin moeten. Ja, maar je... Het is, uh, het is heel, heel grappig om naar te kijken, maar uh, je kan het nauwelijks serieus voetbal noemen eigenlijk. Jeroen, morgen begint de competitie. Denk je dat dit uh, een beeld gaat worden wat we steeds meer gaan zien... met alle respect een beetje Jupiler league voetbal ten aanzien van de opvatting... dat er heel veel jonge ploegen zullen zijn die door het ijs kunnen zakken... of de sterren van de hemel kunnen spelen? Ja, nou ja, ik weet het niet. Kijk, ik, dit, is, uh, dit AZ is niet het AZ wat ik vorige week heb zien spelen. Jij hebt volgens mij ook een deel van die wedstrijd gezien. Ja. Toen was het uh, Frivol en goed combinatievoetbal met wel heel veel controle aan de bal. En wel heel goed het uitspelen en zoeken van de kans. Het is alleen vaak de laatste paas die, uh, die misgaat. Ja, kijk, hoe, naarmate de ploegen jonger worden, worden er natuurlijk ook meer fouten gemaakt. Uh, dat is eigenlijk ook het leuke aan de Eredivisie, want we weten eigenlijk allemaal wel dat het niveau niet altijd even hoog is in onze competitie. Maar doordat er ook zoveel fout gaat, is het wel erg leuk om naar te kijken. Maar dat is niet wat je bij AZ verwacht eerlijk gezegd. Want dat is toch een, een ploeg die uh, zeker met deze trainer kwaliteit moet leveren. Wat meer dan uh, ja, een beetje onze knotsvoetbal. Ja, ik zou zeggen in deze fase, nou die bal gewoon lekker bij je. Maar ze blijven eigenlijk maar zoeken naar die, uh, die tweede treffer. Ja, nou, nou dat bedoel ik ook eigenlijk ook een beetje met het lijkt soms wel een beetje een oefenwedstrijd. Want uh, ik kan me niet voorstellen dat als dit een eredivisiewedstrijd is en je gaat voor resultaat, dat je het uh, op die manier aanpakt. Maar ik denk dat toch in het achterhoofd speelt, ja... Zoals dus nu ook weer een bal zomaar ingeleverd door Ortiz. Eh, dat in het achterhoofd speelt. Ja, dit komt toch wel goed. Want vier, eh, en nu nog drie dus, gaan die Tjecher nooit maken. Geen kan ik jou, het niet verklaren. Geen speler van Jablonec die we nog op de Nederlandse velden gaan zien? Ja, dat vroeg je vorige week ook. Uh, toen uh, moest ik er nog lang over nadenken. Nu hoef ik dat helemaal niet. Nee, nee. absoluut niet. oké okay. Goed, jij meldt straks uh, hoe ver het geworden is. Afgesproken.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 C'est parler de nous, nos fierté tout devant Sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents. De nom de la route van ZAS schrijf je Z-A-Z. -Z. De laatste twee letters houden we over. En Jeroen Elshoff met de eindstand. 1-1 is de eindstand uiteindelijk geworden. Nog één kans, natuurlijk nog een kans. Want zo gaat het hele wedstrijd gemist door AZ in de laatste seconde. Martens bij de eerste paal. Dokiop op op aangeven van Valkenburg met de punt van de schoen net naast de paal. Zoals eigenlijk alle kansen op twee na dus aan beide kanten naast of over gingen. Maar het belangrijkste voor AZ is dat het naar die laatste voorronde gaat. Naar de playoff voor een plaats in de poolfase van de Europa League. En dus bedanken de spelers van AZ de toch ruim 200 meter. De supporters uit Alkmaar, dat is knap, dat die mensen helemaal naar het noorden van Tsjechië zijn afgereisd om deze wedstrijd te zien en om hun ploeg te steunen. AZ zit morgen dus bij de loting. Laten we hopen dat het een beetje gunstig uitpakt, zodat we AZ gaan terugzien in de poolfase van de Europa League. 1-1, Benschop scoorde de 0-1. Lutschka maakte de 1-1, 10 minuten voor tijd. AZ eigenlijk toch eenvoudig door naar de play-off van de Europa League. Dankjewel Jeroen. En uh, wij gaan uh, verder met uh, een, een klein quizje. Dat doen we eigenlijk nooit, maar we hebben hier een aantal kandidaten in de studio. Welk voetballer van Ajax voetbalde nog in het eerste elftal van het failliete Haarlem? Is al vijf seizoenen prof, maar speelde pas één seizoen in de Eredivisie. Ik zie Hoogkamp, Hilversum steeds een vinger op. Ja, dat klopt. Het antwoord is Dirk Boerichter. Ooit was de Linksbuiten een toptalent in de jeugd van FC Twente en Ajax. Maar pas afgelopen seizoen bij het gepromoveerde RKC Waalwijk kwam hij tot volle wasdom. Hij maakte 18 doelpunten en had talloze assist. Boerichter pre presenteerde zich Gisteravond in de Amsterdam Arena met een bijzonder doelpunt... aan de aanhang van zijn nieuwe club Ajax. We hebben een doelpunt gemist, Jan... Uh, kan je hem beschrijven of laten we hem nog even zien met excuses daarvoor. En zo hoorde Dirk Boerrichter opeens bij de grote jongens. Gisteravond tijdens de afscheidswedstrijd van keeper Edwin van der Sar. Nou ja, het was een schot van Rodney Snijder. Op de paal van de Sar dook naar die bal, lag dus op de grond. En toen was het Boerichter die kon intikken. Ajax dus op 1-1. Boerichter maakte de laatste goal ooit tegen de profkeeper Edwin van der Sar. Um, ja, het is zo apart natuurlijk. Uh, het is de eerste keer dat ik überhaupt een afscheidswedstrijd speel. En uh, als een afscheidswedstrijd is van, van zo iemand die zoveel betekenis heeft voor het, uh, voor het voetbal, ja dat is fantastisch. Nou, ik denk hij uh, had vorig jaar in het begin van het seizoen al een, uh, in de eerste periode ook een hele goede periode voor hemzelf. En dan hoor je natuurlijk wel de, de, de roddels en je leest de geruchten. Uh, uh, het is volgens mij pas wat later in het seizoen gaan spelen. En uh, ja, dat was echt volgens mij pas in april dat hij uh, toen niet wel eens tegen, uh, tegen, tegen me zei in de kleedkamer dat uh, yeah, dat, dat uh, liep. Donny de Groot, vorig seizoen nog ploegmakker in de voorhoede van RKC, de club waar toen ook. Derk Boerrichter speelde. Ze hadden samen veel succes. De groot kreeg veel voorzetten van Boerrichter. Dus ja, toen was het ook heel duidelijk. En toen heb ik ook gezegd, ja, daar moet je ook zeker heen gaan, gelijk. En, uh, ja, ik ben heel blij voor hem dat het gelukt is. En ik had hem laatst nog aan de lijn en uh, vertelde hij ook dat Ajax zo'n enorme club is. Uh, op trainingskamp, wedstrijden. Die normaal voor een paar honderd mensen speelt. Het staat gewoon helemaal uh, vele rijen dik voor duizenden mensen. En uh, ja, daar kan je toch duidelijk merken zei die dat Ajax echt top is. En dan is het een overtreding. De vlag ging omhoog. En dit is een geweldige goal van Boerichter. Oh, wat een knal. Dirk Boerichter zelf stond gisteravond voor het eerst in de spotlights bij Ajax. Dat mag je toch wel zeggen. Na afloop van een duel waarvan hij de meeste spelers nog nooit live had gezien. Edwin van der Sar, Wayne Rooney, Rio Ferdinand en noem ze allemaal maar op. Ja...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 Ja, vroeger gold ik als een van de grootste talenten en uh, zo in keer zit je bij, bij Haarlem te voetballen. Maar goed, uh, ik moet zeggen, het heeft misschien wel uh, mij de persoon gemaakt die ik nu ben. En, uh, ja, daar heb ik alleen maar van geleerd van al die periodes. En, uh, kijk, de ene uh, die van meer geluk misschien in zijn carrière en uh, die maakt gelijk uh, grote sprongen. En, uh, en de andere maakt eerst een stapje terug en doet er gelijk twee omhoog daarna. Nou. Terug naar is de bedoeling voor zijn voet en erin. Het is 3-4, het zijn er drie van Dirk Boerrichter. Ja, hij is... Uh... Om het uh, zachtjes uit te drukken, redelijk snel. Uh, fantastisch schot, fantastische voorzet. Uh, hij is echt verschrikkelijk snel en sterk. En, uh, ja, ik denk dat, daarmee, uh, ja, dat, dat, dat dat in Ajax, uh, in het Ajax systeem heel, uh, heel nuttig kan zijn. Het is een hele goede rozer. Uh, echt topjaar gehad. Hij is een klein beetje eigenwijs. Maar uh, voor de rest, is, uh, ja, hij is uh, echt wat je zegt. Slimme jongen, eerlijke jongen. Uh, en uh, ik denk ook dat hij weet wat hij uh, wat, wat minder is. Maar als hij zijn sterke punten gewoon benut... Dan, uh, ja, dan denk ik dat hij met zijn verstand erbij... Uh, ja, een goede kans maakt om uh, te spelen. Het mogen duidelijk zijn... via Haarlem, Zwolle en RKC bewandelde boerrichter niet de makkelijkste weg naar de top. Maar Donny de Groot vermoedt dat het plafond van zijn oude ploegmaat... niet in de basis bij Ajax ligt. Maar misschien wel hoger. Ja, hij zit, hij zit bij Ajax. Dus als... als, als, als, als zijn doorbraak ja, er komt en uh, zichzelf in de basis weet te werken, dan, uh, ja, dan denk ik dat alles mogelijk is. Ik denk als je bij, bij, bij een van de topclubs in Nederland uh, speelt, dan, uh, dan is die stap niet meer zo groot. En uh, dan is, behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Ja. En zo gaat de ene oud-RKC'er, die weet wel voor het Nederlands elftal, de andere moet morgen naar Veendam. Want ondanks de promotie van RKC Waalwijk, tekende Donny de Grote contract bij Willem II even verderop in Tilburg. De reportage was van Ragnar Niemeyer en de gitarist die had er geen zin meer in, geloof ik. Voetbal vandaag. Heracles moet het zeker een half jaar doen zonder de Belgische verdediger Birger Martens. Hij heeft in een oefenwedstrijd tegen Schalke 04 de voorste kruisband van zijn rechterknie afgescheurd... en hij wordt binnenkort geopereerd. De Turkse politie heeft een inval gedaan bij Galatasaray, dat meldt tv zender NTV Spor. Volgens de zender zou de Turkse topclub betrokken zijn bij opkopingen in 2006... Dit schandaal staat weer helemaal los van het corruptieschandaal... dat de Turkse voetballer de afgelopen maanden heeft beziggehouden. Ook daar zouden weer topclubs bij betrokken zijn. In middenvelder Oluwefemia Ajilori van FC Groningen speelt dit seizoen voor het Deense Brumby. De Nigeriaan wordt verhuurd. De Deense club heeft een optie tot koop in het contract laten opnemen. En Kevin Hoofland, Gregor Van Dijk, Tim de Kler, Edwin Lentzen en trainer Ton Kanen hebben met Aik Larnaca de laatste voorronde van de Europa League gehaald. Ze speelden in Tsjechië met 2-2 gelijk tegen Mladá Boleslav en dat was na de 3-0 van vorige week ruim voldoende. Ook Ari Koster met Club Brugge, Martin Jol met Fulham... en Ricardo Monis met Red, Red Bull Salzburg haalden de volgende ronde. De van Nak gehuurde Leonardo maakte weer één van de goals. Ja, het is toch een bijzondere voetballer. De andere Belgische deelnemer, Westerlo, werd door Young Boys uitgeschakeld. En verrassend is verder de uitschakeling van Palermo... De Italianen redden het op basis van gescoorde uitdoelpunten niet tegen het Zwitserse FC Toen. En ook het Duitse Mainz mist Europees voetbal. Na penalties vlogen de Duitsers uit door toedoen van Gas Metan uit Roemenië. En een heel triest bericht tot slot. De voormalige Japanse international Naoki Matsuda is overleden aan de gevolgen van de hartaanval... die hem twee dagen geleden had getroffen. Hij kreeg die hartaanval tijdens de trading van zijn club Matsumoto Yamaga. Matsuda, die 40 land speelde, is maar 34 jaar geworden. Er werd vanavond niet alleen door AZ gevoetbald... AZ succesvol. De andere ploeg was ADO Den Haag. En daar was het niet succesvol, Ronald van der Geer. Nee, Jack. Want ADO heeft de wedstrijd dan weliswaar met 1-0 gewonnen. Maar moest minimaal drie doelpen te maken tegen de Cyprioten... om verlenging af te dwingen. En daar is het dus niet in geslaagd. Want vorige week werd er met 3-0 verloren. Dus ADO is eruit na twee rondjes. En is dat, als je dat over 2 keer 90 minuten bekijkt, logisch... Ja, ADO was vorige week natuurlijk helemaal nergens, liet zich afbluffen door uh, Omonia Nicosia en is geen moment in de wedstrijd geweest. Nou, vandaag was het precies andersom. Eigenlijk is er van de Cyprioten niets te zien geweest. Ze hebben een, uh, een, een lijn opgetrokken, een handbalverdediging, zo rond hun eigen 16 en tegen daarna gezegd, nou ja, kom maar. Uh, ADO heeft in 90 minuten voldoende kansen gecreëerd om zeker drie Vier. Misschien wel vijf doelpunten te maken. Maar ja, dat is toch een beetje het probleem van ADO dit seizoen. Het gaat niet zo heel gemakkelijk in de afronding. Eh, misschien missen ze Boelikin wel. Ja, en dan eh, maak je maar één doelpunt. Notabene nog door een centrale verdediger. Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen dat als je kijkt naar vorig jaar... de voorzetten van links en rechts kwamen ook allemaal aan. Verhoek is ook nog niet de verhoek die die vorig seizoen was. Iedereen moet misschien nog wat op stoom komen. Maar Ado heeft gewoon een probleem met uh, het afmaken van de kansen. En dat is uh, vandaag fataal geworden. Verwacht jij uh, nu dat er duidelijkheid is over wel uiteraard uh, de competitie die gaat beginnen... maar geen Europees voetbal meer, dat er nog transfers gaan plaatsvinden... dat er misschien toch nog bij jongens weg zullen gaan? Ja, weet je, het is een beetje een, uh, een gevoel. Hoewel ik net uh, met Lex Immers en Wesley Hoek heb gesproken... misschien hoor je dat later uh, nog wel in deze uitzending... die er allebei wel heel duidelijk zijn van... ja, Verhoek, ik sta open en dat zegt Immers eigenlijk ook... En dat zijn er dan al twee. Jens Toornstra heeft al aangegeven nog wel te willen blijven. Maar dan moet er niet al te veel weglopen. Wat er natuurlijk gebeurd is bij ADO. is Men heeft ontzettend uitgekeken naar de beloning die hè, uh, ja, een gevolg was van het vorige seizoen. Daar heeft de club naartoe geleefd. Dat, dat, dat heeft iets, iets moois teweeg gebracht. En dat valt nu weg. En nu is het alleen nog competitie. Ja, en dan denk ik toch dat de dragende spelers van vorig jaar... met Hoek, Toornstra en Immers noemen we er al drie. En dan kunnen we uh, gemakshalve de Rijk daar nog aan toevoegen. Dan denk ik toch dat dat kwartet om zich heen aan het kijken is. En voor 1 september dit uh, Haagse stadion gaat verlaten. Hoe jammer dat ook is voor ADO. Maar ze wilden dit per se meemaken. En nu staat men eigenlijk open voor alles. En ja, dan is het aan ADO wat het nog kan. Wat het nog binnen kan halen. Uh, wat, er, wat er mogelijk is om uiteindelijk tot een elftal te komen... dat een beetje lijkt op het elftal van vorig jaar... om die successen toch te kunnen continueren. Dus de kans dat er wat weggaat is groter dan... wat er ook nog wel eens gehoopt wordt in Den Haag... dat Bulikin alsnog weer terugkomt. Ja, die kijkt ook. Hè? Ze willen Boulekin dolgraag hebben... maar die zit qua salaris nog hoog in de boom. Die denkt ook, tot 1 september kan er nog van alles. Ik doe rustig aan. Maar ja, als hij natuurlijk ziet dat de komende weken... de jongens waar die uh, vorig jaar uit zeker mee kon voetballen... één voor één hier uh, hun tas inleveren en de deur uitgaan... dan zal hij ook wel denken... ja. Moet ik dat nog wel doen? Dus hij zal ook nog twijfelen. Maar ik denk niet dat uh, spelers van dat kaliber uiteindelijk naar ADO zullen komen. Hè? Je hebt wel eens coaches die op het goede moment in kunnen stappen. Ook sommigen die dat niet kunnen. In dit geval had Maurice Stijn niet zoveel te kiezen. Want het is een enorme kans om hoofdtrainer te worden bij een ploeg uit de eredivisie. Maar het is niet een lekker moment lijkt me. Nee, het is, uh, het is niet een lekker moment. Je hoopt dan eigenlijk, als je als, als interimcoach... Well, nee, hij is nu geen interimcoach, maar als je het overneemt... Dat, dat je het dan beter kan doen. Maar John van der Brom heeft met dat elftal van vorig jaar... natuurlijk iets exceptioneels hier neergezet. En je kunt het niet beter doen. Wat hij als voordeel heeft, is dat hij echt een man is van de club. Dat kan op den duur ook in je nadeel gaan werken. Dus hij zal er uh, vol enthousiasme in gaan. Maar in zijn achterhoofd zou hij misschien toch wel denken van had wat dat betreft misschien nog wel een jaartje mogen duren. En Van der Brom heeft het aanvoelen komen... ondanks het feit dat hij zegt... ik ga natuurlijk meer verdienen in Arnhem... en het is mijn eigen club, eh, Vitesse. Maar eh, wat dat betreft misschien wel een slimme move. Ja, weet je, ik denk dat John van der Brom... Eh, los even van al die emoties die er zijn... ook wel in, een inkijkje heeft gehad in deze club. Deze club wil heel graag verder... Maar heeft wel moeite om het grote bedrijfsleven in Den Haag... na slechts één succesvol jaar echt definitief aan zich te binden. Dat komt allemaal maar mondjesmaat. Een keer kijken, uh, wil wel een keer praten. Maar echt grote vissen zijn er nog niet binnengehaald. En als je stapjes wil maken, hè, dat, dat weet iedereen... dan heb je dat soort geldschieters nodig. En die zijn er nog niet. En van der Brom heeft ongetwijfeld het, het toekomstperspectief hier in Den Haag... naast dat toekomstperspectief eventueel met, met de centjes van Jordania... Uh, naast elkaar gelegd en heeft uiteindelijk gezien dat daar op korte termijn in elk geval meer mogelijkheden zijn. En dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld in zijn keuze. Ja, je zegt die zijn er nog niet. Als ze er nu niet zijn komen ze er ook niet, hè? die sponsors. Nee, nou ja, op termijn. Maar dan moet je dus wel, kijk als je dit jaar weer zo'n succesvol jaar hebt. Hè, de sponsors laten zich natuurlijk ook niet in de maling nemen door één, door één jaartje succes. Dus er zit hier natuurlijk wel een enorm potentieel. Maar ja, dat moet over de streep getrokken worden. Dat moet hier zien dat het, dat het altijd goed gaat. Dat er geen rommel is rondom de club. Dat het rustig is. En dat er sportieve succes zijn, ja, dan wil men wel inhaken. Maar wat dat betreft, ADO komt natuurlijk van heel ver. En iedereen kijkt heel geduldig naar wat er bij deze club gebeurt. En tot nu toe rust de club een beetje op ja, de, de, de, de geldschieters... die er in het verleden ook al waren. Ja, en wil je dat uitbreiden, dan, dan zal je ook daar een schifting in moeten maken. Ja, dat, dat luistert allemaal heel erg nauw. Maar voorlopig, mondjesmaat komt het hier wel in orde, stapje voor stapje. Maar ik denk, als je het terugzet uh, uh, naar het sportieve... dan heeft John van der Bron wel het idee gehad, daar kan ik niet op wachten. Ik wil, wil sneller succes. En hij heeft, denk ik, dat uh, succes van vorig jaar ook... Ja, wel als een incident gezien. ja, Hij komt uh, aanstaande zondag met Vitesse. Is het nu meteen knop om daar in het stadion... en iedereen roept van uh, de rode loper, maar niet heus wordt uitgeroepen. <lacht> ja, daar is men wel lang mee bezig hoor. <lacht> <lacht> nee, die rode loper die wordt echt extra ver opgeborgen, Jack. Zodat hij vooral niet gevonden kan worden komende zondag. Nee, Van de Brom kan zijn borst nat maken. Dat is, dat is wel jammer. Natuurlijk zijn die supporters teleurgesteld... dat hij uh, ervoor heeft gekozen om uiteindelijk naar een andere club te gaan. En dat, dat, is, dat is nou eenmaal de voetballerij. Dan is men de successen van het voetbal. Vorig seizoen, want hij heeft ze natuurlijk hier in Den Haag een fantastisch seizoen gegeven met zijn jongens. Maar ja, dat is men dan allemaal weer vergeten. En alle vreugde en alle liefde die men had voor de, voor de coach die vertrokken is. is werkelijk met inderdaad met het omzetten van een knop omgezet in haat. En dat is, uh, ja, dat, dat is jammer. Dat is heel erg jammer. En dat wordt wat dat betreft een hele hete zondagmiddag hier voor, uh, voor Van der Bom. We horen Van der Bom straks. We horen jou straks ook nog terug. Maar uh, één ding is zeker: het is zeker geen cum-dancing voor Van der Bom aanstaande zondag.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 is er nu dan even mee te kijken wat uh, Come Dancing The Kings. zit. kennen we natuurlijk allemaal, maar zo'n bijzonder verhaal. Ik wil het u toch even laten uh, meebeleven. Het is een, een, uh, een tribute uh, aan de zuster van uh, Davis. Uh, zijn zusje heet René. Het was 21 juni 1957. Zij komt naar het ouderlijk huis, geeft hem een Spaanse gitaar die de ouders hem niet wilden geven. En hij uh, vindt dat geweldig. Zij heeft een zwak hart en op dezelfde avond dat ze hem die gitaar geeft, gaat zij uiteindelijk uh, ten onder aan een fatale hartaanval, terwijl ze aan het dansen is in de bolroom van het Lyceum. En heel bijzonder, want je denkt aan come dancing vrolijk... maar een uh, indringend nummer van uh, Ray Davis. Indringend zal het aanstaande zondag ook zijn met uh, John van der Brom... die dan dus met Vitesse meteen in de allereerste wedstrijd op bezoek moet... bij de ploeg die hij vorig jaar tot hoge hoogten opstuwde. ADO Den Haag. Angelo Terwiel sprak met John van der Brom. John, zondag het eerste potje? <laughs> je moet al lachen, hè? Nee, hoe jij dat zegt. Eerste potje. Ja, nee, je werkt een, uh, eigenlijk een hele voorbereiding toe naar zo'n eerste competitiewedstrijd. Uh, daarmee zeg ik niet dat, uh, dat het daarna over is, zeg maar. Eh, want dan ga je weer in je normale ritme komen. Eigenlijk heb je dat deze week al een beetje. Maar ah, zo'n eerste wedstrijd leeft altijd meer dan, uh, dan de volgende weer. En zeker deze, hè? Ja, precies. Als je het over uh, ja, dingen beleven en... en uh, ja. Ja, het is een bizarre, bizarre ja, ontknoping. Ontknoping is meestal op het eind, maar een bizar begin van, van de competitie. Puur alleen voor mij persoonlijk. En, uh, kijk, die jongens uh, maakt het niks uit. Die, die spelen een van de vele wedstrijden. Het geldt voor ons, het geldt voor ADO. Maar ja, dus het, het is een pikant uh, randje om deze wedstrijd heen. Als je dan een, uh, een parallel moet trekken tussen een aantal personen hier. Nick Hofs, uh, de keeper die, die terugkomt, Piet Veldhuizen. Jij, allemaal jongens die terugkeren op het Oude Nest. Ja, ik denk, dus, soms vallen dingen samen en uh, het een heeft niets met het ander te maken. Uh, we kregen uh, ja, eerst met, met mezelf natuurlijk, nou, dat is bekend. Uh, we kregen de mogelijkheid om Piet, om Piet vast te leggen, die, uh, die geen club had. Uh, nou, daar hebben we op ingespeeld. En eigenlijk gold een beetje hetzelfde voor, uh, voor Nicky. Nicky heeft vanaf dag 1 uh, meegetraind bij ons. Puur op verzoek. Van, uh, ik wil, uh, hij woont hier in Arnhem. Jongen van de stad, jongen van de club. Ik heb geen club, mag ik meetrainen? Maar eerlijk is eerlijk. Hij heeft, uh, hij heeft zich dusdanig goed ontwikkeld in die voorbereiding. En is gewoon een hele belangrijke uh, pion. Speler geworden gezien zijn leeftijd. Zeker met. Hij is de oudste, hè? 28 jaar pas. Nou ja, ja, precies. Maar goed, de oudste wil niet zeggen dat, dat iedereen daarmee om kan gaan. Maar ik heb, ik heb ja, vijf weken eigenlijk de kans gehad om, om met Nicky op het veld te staan, te werken. Uh, hoe, hoe hij zich uh, vertaalt zeg maar, in, in de trainingen. Uh, maar nog meer hoe hij zich vertaalt in de groep. En ja, daar heeft hij dusdanig positief indruk op mij gemaakt. En niet, niet alleen mij, maar ook op de rest van de, van de staf en, en de jongens. Ja, dat ik bij, bij de club het verzoek heb neergelegd van... Joh, laten we toch eens kijken of we Nicky erbij kunnen halen. En daar hebben ze op gereageerd en eigenlijk heel snel het rondgemaakt. En uh, daardoor is hij uh, voor ons eigenlijk ook gelijk alweer zondag beschikbaar. Dan als je even naar de, de breedte van de selectie kijkt. Je bent nog niet klaar. Rajkovic komt terug, daar mag je van uitgaan. Omdat hij ja, nog niet genoeg in het land heeft gespeeld... om in Engeland een uh, werkvergunning te krijgen. Dus 1-1 is 2, toch? Ja, 1-1 is 2, ja. Dat is duidelijk... Uh, ik heb, ik heb wel geleerd in het voetbal dat je, dat je nooit vooruit moet kijken. Pas als die jongens hier zijn en gepresenteerd worden door de club... dan zijn ze zeker Vitesse spelen. En zolang dat nog niet het geval is... dan heeft het geen enkele zin om op, op, op zijn naam of op andere namen te reageren. We zijn, we zijn druk bezig. Wel terecht dat je zegt dat we een hele smalle selectie hebben... Uh, dat daar jongens bij zullen komen voor het eind van de maand. Dat die transferwindow sluit, dat staat ook uh, vast. En dat kan morgen zijn en dat kan nog, uh, wat is het, nog drie weken duren. Maar voor het eind van de maand hebben wij er zeker nog uh, vijf, zes spelers bij, denk ik. Welke posities wil jij nog invullen? Nou, ik, zoek, ik zoek centraal achterin uh, zeker spelers. Uh, ik zoek op het middenveld uh, nog twee jongens erbij. Hè, buiten Nicky, uh, die we net vastgelegd hebben. En, en voorin ook. Dus uh, als je snel optelt dan uh, iedere positie of iedere linie twee erbij... Dan, en dan kom je al snel tot zes en uh, dat, uh, dat, uh, daar zijn we mee bezig. Toch weten we ook hoe het werkt uh, bij trainers die trainers zijn geweest bij een vorige club. Die hebben altijd een aantal favorietjes daartussen zitten. Nou speel je toevallig tegen ADO Den Haag komende zondag. Kan het zijn dat na die wedstrijd uh, de boel aan het rollen gaat... en dan bijvoorbeeld een Verhoek, een De Rijk, uh, een Toornstra alsnog misschien naar Arnhem gaan komen? In Musco, Tinho, Levin. er zitten nog veel meer spelers daar. Nee, nou, Maar die, die drie met name? Volgens mij heb jij geen goede oren. Uh, jij ja, ja, probeert mij dingen in de mond te leggen met namen en ik, ik ga daar niet op reageren. Op het moment dat iets zeker is. Uh, ik vraag het en ik snap ook wel ja, je, je terughoudendheid. Op, ook, ja, ik, ik juist ik voor een wedstrijd te tegen ADO? Dat oh, heeft er niks mee te maken. Het geldt niet of spelers van ADO zijn of andere spelers. Ik, ik, weet niet, uh, ik reageer niet op, uh, op de namen. Ik weet waar we mee bezig zijn en dat vind ik veel belangrijker. Gaat dat allemaal naar wens? Ja, we liggen, we liggen een beetje achter, dat zeg ik wel eerlijk. Ik had ze liever als trainer zeg ik ook, erbij, eerder erbij gehad. Want uh, juist een voorbereiding is belangrijk om er een. Uh om er een geheel van te maken. Wat je, je ideeën wat je hebt over, over manier van spelen en dergelijke. Ja, daar heb je een hele volledige selectie voor nodig. Nou, die is nu nog incompleet. Dus in dat opzicht uh, gaat het niet naar tevredenheid. Maar ten aanzien van de jongens die er, die er zijn... hebben we wel een hele goede voorbereiding gedraaid. En, uh, ja, nu is het gewoon dat deze jongens het zondag moeten gaan doen. En daar heb ik alle vertrouwen in. Omdat ze een goede voorbereiding gedraaid hebben. Verwacht je een warm onthaal daar? Ja, letterlijk en vergeerlijk. ja. Warm.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 Ja, al vanuit een vaste, ja, vaste, duidelijke manier van spelen. En uh, ja, wij zullen er alles aan doen om, om die punten mee te pakken. Maar dat is logisch. Lijkt mij. Dat is dus later dit weekend. Maar morgenavond gaat de Eredivisie van start met een Rotterdamse derby. Feyenoord gaat op bezoek bij Excelsior. Het kleine broertje van Feyenoord zag maar liefst vier spelers vertrekken in de zomer. En vooral het, het verlies van Klaasje en Fernandes zal zwaar zijn voor Excelsior. Feyenoord-trainer Ronald Koeman is in ieder geval blij met die twee. Om te beginnen met Fernandes, waar hij een goede indruk van heeft gekregen. Nou, de indruk uh, had ik al een beetje van hem en die indruk is niet, uh, niet veranderd, ook niet na een dag of tien. Spelen met, uh, met veel mogelijkheden, spelen met uh, heel veel snelheid. En uh, Ik had hem ooit vorig jaar een keer gezien in een wedstrijd uit bij Utrecht. Toen vond ik hem uh, niet vast genoeg als, uh, als aanvaller voor het team, daar hebben we ook over gesproken. En uh, dat onderdeel moet hij uh, verbeteren, maar hij is jong, zit heel veel rek in. Ik vind het een fantastisch fantastische jongen om mee te werken. Hij is enorm leergierig, staat open voor, uh, voor alles. Ja, dus je, je moet hem ook, ook, ook in zijn goede kwaliteiten laten spelen. En, uh, en een speler die, die, wat ik al zei, heel veel snelheid heeft en de actie heeft. Ja, nou, je moet hem in stelling brengen. Kiel, je bent, je bent gewoon een aanvaller van Feyenoord. Droom jij soms nog? Nee, uh... Op zich dromen niet echt, maar je hoort het van andere mensen. en uh, ja, Collega's van mijn moeder en vrienden familie en familie. Ja, en af en toe dan dringt het wel tot je door dat, het, uh, ja, dat je in de kuip staat. En uh, dat je de aanvallen van Feyenoord bent. Kun je ons meenemen naar vorig jaar? Excelsior Feyenoord. Wat gebeurde er allemaal? Ja, ik denk dat uh, wij al heel goed begonnen inderdaad. Uh, we kwamen op voorsprong. Daarna uh, met een goal van mij in dieptepas van wat en Leo. En ik schoot hem in de verhoek over Mulder heen. Um, daarna werd het 1-1. Ik weet niet meer door wie. Volgens mij Vlaar. Uh, 2-1 voor hun. Uiteindelijk maakten wij de 2-2. En uh, in de blessuretijd was het. Uh... Kijk hem lachen. <laughs> ja, dat was het uh, lange bal van Kees Pauw. En uh, ik ging er wel met Bahia aan. En hij schatte de bal verkeerd in op de paal. En de rebound uh, was een goal. En toen ronde we 3-2. Dan nou ben je dan morgen weer. Hè? Wat, wat roept dat op? Nou, voor mij, uh, maar mooie gevoelens. En uh, ik denk voor meer jongens uit mijn team. En het is gewoon uh, ja, een, een, een club die. Uh, voor veel jongens ja een goede stap zijn. Andere jongen, die is pas 20, Jordi Klaasie. is je indruk van hem zo na een dag of 10? Ja, goed feintje. Dat zie je gelijk. Waar zie je dat dan aan? Want ze zeggen dan: er zit een goede kop op, hè? Ja, er zit wel een goede kop op. Er zit ook een kop in van een ondeugd een beetje. Als hij dat uh, op de goede manier vertaalt uh, in het veld, is, dat, is het heel plezierig. En uh, jongen met, met goed overzicht, die uh, controlerend op het middenveld speelt... Uh, ...goed vermogen tot, tot positiespel heeft. Ook zorgen om, om niet in al te grote ruimtes uh, te spelen... ...is natuurlijk niet fysiek de sterkste... Maar wat, het idee wat wij willen met Feyenoord... Uh, een goede opbouw, uh, goede balcirculatie... is dat uh, een belangrijke pion. Heb je vroeger onder een Feyenoord-dekbed geslapen? Ja, zeker. Maar dat is wel, uh, wel al wat jaar geleden. Maar uh, toen ik nog jong was, heb ik, uh, heb ik onder een de Feyenoord-dekbed dek, uh, geslapen... Ja, en mijn kussen was. Uh, was uh, ook van Feyenoord. Uh, dus les, sinds, ja. sinds de eetjes, toch? Ja, sinds de eetjes ben, uh, ben ik echt officieel naar Feyenoord gekomen. In de EF'jes uh, liep ik uh, stage. Maar vanaf de eetjes uh, zit ik officieel bij Feyenoord en uh, tot nu. Dan kom je dus met zo'n busje, dat, dat, dat zie je wel eens. Jezus met een busje naar de Kuip. Maar waar moest je vandaan komen? Ja, uit Haarlem. Uh, ik kwam uit Haarlem. Ik werd uh, toen ik jong was, uh, werd ik nog opgehaald dan. Uh, mijn vader zette me ongeveer uh, elke dag een kwartiertje rijden van de snelweg af. Op de A4 uh, bij het wegrestaurant, en daar werd ik nog opgehaald door uh, geen busje, maar, uh, maar een gewoon een normale auto. Dan werd ik gewoon naar training gebracht en... Uh, en weer naar huis gebracht. En, uh, toen ik denk, een jaartje, of 12, 13 was, ben ik hier, uh, ben ik hier naar school gegaan. En toen, ja, toen ben ik gewoon, uh, gewoon zelf met de trein uh, heen en weer gaan reizen. Allemaal om fijn uit eind te halen? Hè? Ja, zeker. Uh, Toch? Ja, ik neem aan dat je dan wel eens droomt in zo'n auto. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Als je eenmaal uh, alles ervoor over hebt om, uh, om elke dag uh, te gaan trainen in Rotterdam naar school te gaan, uh, dan is het natuurlijk je droom om. Uh, om hier te mogen spelen. En uh, daar heb ik alles voor gedaan. Ja, dat, uh, dat beloont zich nu wel. Je hebt vaak meegemaakt, natuurlijk, een competitiestart. Is dat nou een van de 34? Ja, het is wel een van de 34. Maar... Zelf, heb, vind... zelf heb ik het idee van. Ja, het, het kan toch de komende weken nee, niet maken of breken. Maar het is belangrijk. Als je wint. Nou, dit is, uh, het is heel belangrijk dat je, dat je een seizoen goed start. Zeker na, na vorig seizoen. Zeker voor een stuk vertrouwen van de groep. Ja, dat is, is primair goede resultaten, want dat, dat gaat je uiteindelijk sterker maken. Aan de andere kant ben je ergens mee bezig, ben je ergens begonnen, midden in een, in een voorbereiding. Dus je moet, je moet niet alleen maar naar het resultaat kijken, maar het is duidelijk dat we, dat we gewoon willen winnen. Er wordt een bijdrage van Joep Schreuder. Lex Immers, dat is de naam eigenlijk die constant rondzingt in uh, Rotterdam. Gaan de vrienden de 8 ton doneren die uh, volgens zeggen Ado Den Haag vraagt voor de spits van Ado En laten we maar eens kijken wat hij vanavond... Is... Oh, sorry, zeggen. de uitschakeling tegen... Uh, naar de uitschakeling van Ado Den Haag. En er zit een enorme brom in mijn keel. Snel maar naar Ronald van der Geer. Het heet een, uh, een kater hè? Ja, nou ja, vooral als je op... Uh...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 En dat we voor niemand, voor niemand bang hoeven te zijn en ook niet in Europa. Want ja, je legt eigenlijk de vinger op de zere plek wat betreft de wedstrijd van vandaag. Het gaat om kansen en het benutten ervan. Ja, dat denk ik wel. Ja. Als je gaat kijken naar de kansen die we hebben gekregen in de eerste helft. Ja, het uh, is niet, niet op één hand te tellen. Normaal gesproken zeggen het is op één hand te tellen. Maar nu is het niet op één hand te tellen. Ik denk dat wij zes, zeven opgelegde kansen hebben. 100% kansen in de eerste helft. En dat je in de tweede helft ook nog gewoon vier kansen krijgt om, om een doelpunt te maken. Ja. En als die dan niet valt, ja, dan, dan is dat heel zonde. En een, een zure nasmaak. Maar ja, ik denk dat het ook weer perspectief biedt. Voor, voor, voor de competitie. En zondag uh, staat Vitesse weer uh, voor de deur. En dan, uh, ja, ik denk dat het wel perspectief biedt. Je zegt dat het is, uh, is leerzaam geweest. En kun je nou vertellen wat je in die vier wedstrijden Europees hebt geleerd... wat je in de Nederlandse competitie niet zou leren? Nou ja, ik denk dat het toverwoord is ervaring. Ervaring, ervaring, uh, slimheid. Uh, als je gaat kijken naar Omonia, ja, is... hoe hun uh, ons proberen uit ons spel te krijgen... tijdrekken bij kleine overtredingen gaan liggen, gele kaarten aannaaien. Het is toch wel een beetje slimheid. In dit soort wedstrijden gaat het toch om de kleine details, denk ik. En ik denk dat ik dat in vervolg ook andere mensen kan bijbrengen als ik ooit weer Europa zou spelen. Tot zal de Nederlandse ploeg dat nooit doen? Want dit is on-Nederlands. De manier waarop zij omgingen met hele kleine tikkies, de manier waarop zij de wedstrijd eruit wilden slepen. Ja, daarom zeg ik Europees. Ervaring, slimheid. Ik denk dat wat ik zeg, kleine details heeft het mee te maken. En uh, ja, het is on-Nederlands. Uh, ja, misschien kom je er tegen bij de echte grote ploeg in de Eredivisie. Ajax, Feyenoord, PSV, uh, Twente op dit moment. Uh, ja, de slimheid die een club heeft en de spelers hebben en de ervaring die ze daarin hebben. Ja. Is het nou te prijzen dat je hier met een kater staat? Want dat betekent dat je hè, nog best aardige dingen hebt gedaan en niet bent afgedroogd. Of is dat nou juist eigenlijk het ergste? Nou ja, kijk, weet je wat het is? Uh, ja, toen ik het veld afliep, uh, toen had ik al een beetje zo in mijn hoofd van uh, de vraag, als de pers aan mij gaat, vra zal vragen: van ja, uh, uh, is Omonia een maatje te groot geweest? Ik, ja, ik, ik, ik denk als mensen dat aan mij hadden gevraagd, dan denk, had ik gezegd van, dat mensen niet goed bij de hoofd zijn. Ik denk dat wij over twee wedstrijden geweest uh, gezien dat wij gewoon de betere ploeg zijn geweest. En uh, ja, dat we het geluk gewoon niet aan onze zijde hebben gehad. En, ja. Dat is, het, dat is het verhaal, denk ik. Ja, want hou je de individuele fouten van vorige week nog even terug. En dan denk je, ja, dan had het daar misschien met 1-0 af kunnen lopen. Ja. Dan was er was niks aan de hand, hè? Nee, dan was er niks aan de hand. Dat je nu, een, ja, als je nu nog op het veld staat, had je een verlenging gespeeld. En dan had je gewoon een hele grote kans gemaakt. Maar ja, het, mocht niet, het mocht niet zo zijn. En uh, ja, ik denk dat deze wedstrijd gewoon ontbreekt aan het grote geluk, het uh, ongeluk die we hebben, hebben gehad. En nie, ja, niet geluk aan onze zijde. Het is een bewogen week geweest uh, voor jou, hè? Met, nou ja, ik bedoel, uh, elke dag, uh, ik kon geen krant openslaan of ik las jouw naam. In verband met Feyenoord, dit, is wat dat betreft een belevingsvolle week. Ja, het is een belevingsvolle week geweest, zeker weten, ja. ja. Is, er, is er in de situatie Feyenoord nog iets wat je ons wil melden? Ik zou het niet weten. Ik zou zeggen, sla de VI open van, van, van gisteren. En, uh, de AD van vanmorgen vraagt hij nog een keer op. En dan, uh, ja, dan denk ik dat iedereen weet hoe het hoe ervoor staat. Ja, ik kan dat niet en, voorlezen op de radio. Nee, oké. Okay, maar, maar een uh, kleine, kleine weergave nog even voor onze luisteraars dan? Nou, nee. Ja, ik heb mijn verhaal gedaan en ik, en ik blijf niet mijn verhaal doen. Uh, dat is ook niet goed, denk ik. En uh, iedereen weet hoe ik erover denk en dat is het enige wat ik erover kwijt wil. Dat je ervoor open staat, dan zeg ik het gewoon. Ja, zeker weten. Hij knikt. Ja, zeker weten. Al dus uh, Lex Immers. Nou, dat gaat gewoon uh, rondkomen. Wees daarvan overtuigd. Laten nou, we eens gaan kijken uh, weer in, uh, in Den Haag bij de coach, Maurice Stijn. Maurice, je speler staat met een kater. En dan is hij bij jou denk ik twee keer zo groot.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 Nee, nee dat, uh, dat klopt. Maar um, ja, ik denk dat we vandaag ook wel heel veel pech hebben gehad. Uh, met, met alle spelers die, die, die op de lat, op de paal uh, tegen handen aan hebben geschoten. Dus, maar ik denk dat, het vandaag heel, dat we vandaag gewoon heel veel pech hebben gehad. Zijn ze ook goed omgegaan met Europese omstandigheden? Immers zegt net bijvoorbeeld tegen mij, ja, ik heb ontzettend veel geleerd van deze vier wedstrijden. Ja, iedereen. I wij als spelersgroep en, uh, en uh, zij uh, als, als, uh, als spelers ook. Of wij als staf en zij als spelers hebben heel veel geleerd. Het is een onwijs ervaring voor ons geweest. Maar ja, we waren eigenlijk toch gewoon verder hadden gewild. Nog minimaal één ronde. En gehoopt om de groepsfase te halen. Maar uh, ja, deze wedstrijden die hebben die gasten in de benen. Ook met name die laatste twee wedstrijden. Gewoon twee hele serieuze wedstrijden. En uh, ja, dat biedt onwijs voor, voor mij. Maar ook voor, voor die gasten heel veel perspectief voor de toekomst. Ik dacht wel dat het pijpje wat leeg was hè? aan het eind. Dat neem je wel mee naar zondag, vrees ik. Ja, laatste kwartier was het pijpje leeg. En, uh, maar goed, dat, uh, dat weet je. Het heeft zoveel kracht gekost. En uh, ja, dan je toch uiteindelijk dat hij uh, niet valt. En dan, dan, dan zie je ook een beetje het geloof weg, uh, wegvloeien. Dat, dat wisten we, dat was uh, niet raar. Maar ja, ik, ik kan niet anders dan, uh, dat heb ik net ook tegen die jongens in de kleedkamer gezegd. Uh, uh, onwijs trots op ze zijn. Uh, ze hebben een applaus voor zichzelf verdiend. En, uh, ja, het mocht helaas niet zo zijn vandaag. Wat heeft het Europese voetbal behalve voetballend voor jullie gedaan? Want ik heb het idee dat er ja, een soort, soort, soort, ja. soort collectief ontstond dat wilde genieten met volle teugen van... Dat Europese gevoel, en dat is, dat is voor een coach heerlijk. Ja, dat is het ook. We zijn echt eh, naar Ammonia ook zijn we met de hele ploeg gegaan. Met ook sponsoren, directie, vrouwen, kinderen. Dat is gewoon een, een hele mooie trip geweest. Hè. Jammer genoeg dat de uitslag daar tegen viel. Maar je ziet dat, we, dat, we, dat deze groep gewoon onwijs naar elkaar toetrekt. Ondanks de transferperikelen heb ik een ploeg, die, die, die, die, nou, dat heb je vanavond gezien, die daar niet mee bezig is. Die volledig uh, de focus op ADO heeft, en ik ook. En uh, ja, nogmaals, ik ben trots op die gasten. Het wordt toch nog wel spannend. Hè? Jij noemt eventjes die transferperikelen. Dat zal om je hoofd blijven hangen tot 31 augustus. En daar zal je toch met angst bij naar kijken. Ja, daar kijk ik ook naar. Want uh, ja, als je ziet wat wij deze wedstrijd op de mat brengen met, met, met de bepalende spelers. Ja, dan moet je er niet aan denken dat je die gasten dadelijk kwijtraakt. En uh, ja, dat paakt me wel zorgen. Ik weet dat boelekin ook voor de wedstrijd in de kleedkamer is ja, geweest. Je had hem liever omgekleed, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, we weten, die willen we er graag bij hebben. Maar dat is tot, tot op heden nog geen haalbare kaart. En, uh, goed, het zegt natuurlijk ook wel dat hij gewoon elke keer hier naartoe komt om, om zijn wedstrijdjes te kijken. Dus we uh, blijven hopen. Dat is uh, Maurice uh, Stijn. Uh, misschien wel aardig om nog even te vermelden. Ik heb gisteren een aardig gesprek met uh, Alec Ferguson van Manchester United. Maar die heeft vandaag een geweldige bonje gemaakt met een journalist... Uh, die hem uh, wees op de transfer van Snyder naar Manchester United. Fuck off, Riepie. En ik wil nooit meer met je praten... want het blijft toch nog steeds een beetje dat daarover gesproken wordt. Gaat hij wel of gaat hij niet daar naartoe? Eh, het einde van deze uitzending. Met eh, straks het oog op morgen na elven met Lucella Carasso. En morgen met Oremeijer bij Langs de Lijn. U was weer helemaal op de hoogte van het Wel En wij mogen elkaar zondag weer in ieder geval ontmoeten bij Studio Voetbal. rond de klok van 10 uur. Maar morgenavond dus veel meer sport bij Langs de Lijn. Tot dan.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 Macro Mega Mania. Verse kabeljauw. Per kilo nu 6,50 euro. Dit is Radio 1.